4 uur. Het NOS-Journaal. Liselat Thomassen. Egypte heeft een verbod ingesteld op het in- en uitvoeren van bedragen van meer dan 10.000 dollar. De regering wil voorkomen dat de Egyptenaren vanwege de onrust al hun spaargeld opnemen en in dollars omwisselen. Ook wil de regering voorkomen dat het Egyptische pond nog meer in waarde daalt. De Centrale Bank van Egypte heeft de afgelopen twee jaar al 20 miljard dollar uitgetrokken om de munt enigszins overeind te houden. De regering hoopt binnenkort van het IMF een lening van 4,8 miljard dollar te krijgen. Het IMF eist als tegenprestatie bezuinigingen, maar die zijn door de Egyptische regering juist uitgesteld.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 Rond Moskou daalde het kwik de afgelopen dagen tot 30 graden onder nul. In oost siberië werd zelfs min 60 graden gemeten. In Rusland zijn januari en februari doorgaans de koudste maanden. De temperaturen liggen nu gemiddeld 12 graden onder het normale niveau. Volgens de weersverwachting wordt het rond Moskou eind deze week fors minder koud met temperaturen rond het vriespunt. Het weer in Nederland. Vanmiddag en vanavond overwegend bewolkt en buiig. Er staat een stevige zuidwestenwind. Vannacht wordt het geleidelijk overwegend droog en klaart het vanuit het westen op. Morgen af en toe nog een bui, ook stom. Het wordt dan ongeveer 8 graden.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 Deze eerste kerstdag kunt u zich in het Uur van de Wolf laten meevoeren... op deze sensuele en visueel aandenbenemende ontdekkingsreis. Vanavond, 10 over 11 NTR Nederland 2. Benieuwd naar uw netto-AOW-bedrag voor januari? Log in op mijnsvb.nl. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. U luistert uh, naar Villa VPRO hier op uh, Radio 1 op deze eerste kerstdag. Waar ik praat met twee gasten over migratie. tweede emeritus hoogleraar Piet Emmer. Uh, en wethouder uh, Marnix Noorder, wethouder uh, in uh, Den Haag. Um, we hadden het daar straks, uh, voordat we plaats moesten maken voor het nieuws. over dat Nederland. Uh, uh, aanmerkelijk anders denkt over, en Europa aanmerkelijk anders denkt... over het migratievraagstuk dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Hè? Dat is een land dat, is, uh, dat, dat zit in het DNA van het land. Hè? Dat je hebt de, de, de, Lutherse, uh, de orthodoxe Luthers die er naartoe ja. zijn gegaan. Russische Joden die ja. in Rusland niet meer welkom waren. Hoe komt het dat Europa, en dus ook Nederland... Uh, zichzelf niet ziet als immigratiegebied En ja. dus zo'n zo sterk bewustzijn heeft dat we dat, dat we dat niet moeten zijn. Ja. Ik denk dat dat uh, niet gebaseerd is op de geschiedenis. Want we zijn net zo'n migratieland geweest als de Verenigde Staten. Alleen de migratie was tussen de Europese landen. Dat vergeten we wel eens. Grote groepen Duitsers, grote groepen uh, Scandinaviërs. Leiden had in de 16e eeuw meer buitenlanders dan eigen Leidenaren. Enfin, voor Amsterdam uh, was het aantal bruidegoms uh, in de 17e eeuw... uit Duitsland groter dan autochtone Amsterdamse jongens. Dus uh, absoluut, uh, het is een lange traditie in Europa... Toen arm waren, was het nodig kon je eigenlijk in de buurt waar je woonde... Uh, lang niet altijd je brood verdienen en moest je trekken. Denk ook aan die ambachtslieden die door landen trokken... om hun, uh, hoe heet dat, uh, hun vaardigheden op, op peil te houden. Het is echt een traditie. Toen we rijker werden uh, in de loop van de 19e eeuw... is dat voor een groot deel gestopt. En toen zijn we gaan denken dat de nette samenleving... de samenleving is waar de mensen eigenlijk om de hoek werk vinden... en uh, verder niet migreren. Dus het zegt veel voor onze welvaart eigenlijk. Op het moment dat er grote welvaart ontstaat. Proberen we, worden we protectionistisch? En, Proberen we die welvaart zoveel we, mogelijk te beschermen? En sedentair. van buitenaf te... Precies. En toen hebben we na de Tweede Wereldoorlog, maar ook al daarvoor... die welvaartsstaat opgebouwd. En die welvaartsstaat is solidair naar binnen, maar vijandig naar buiten. En je hoeft helemaal niet naar Polen of Bulgaren of Roemenen te kijken. Vraag is aan de mensen die in Nederland wonen en in België werken. Hoe ingewikkeld dat is. Of in Duitsland. Hè? Die welvaartsstaat maakt dat geweldig moeilijk. En langzamerhand zijn we, denk ik, uh, we spraken daar het vorige uur al over, uh, hebben we uh, oplossingen gevonden om die migratie te accommoderen. En daar moeten we zeker mee doorgaan. Maar die migratie accommoderen, dat klinkt alsof het, uh, alsof het vrij rimpeloos verloopt. Alsof het een proces is dat zich, uh, dat zich voltrekt zonder dat we daar veel aan hoeven te doen. Uh, Minder Noorden moet er heel veel aan doen om het in goede banen te leiden. Uh, dat is misschien iets wat vanaf de, in de 17e eeuw ook gespeeld heeft en wat nu nog steeds het geval is. Ja, ja, uh, er is bijvoorbeeld nu is er een rapport uh, een aantal dagen geleden van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uh, dichterbij, vraagdelen. Waarin uh, uh, de integratie onder de loep wordt genomen. Um, je kunt het op heel veel verschillende manieren lezen, dat rapport. Hè. Je kunt er hele hoopvolle dingen uit ja, uh, concluderen. Ja. Bijvoorbeeld dat er onder jonge, uh, jongere mensen veel meer contacten zijn tussen allochtonen en autochtonen. Om die twee afschuwelijke termen nog een ja. keer te gebruiken. Dan uh, bij ouderen. Maar er zitten ook een aantal dingen ja. in waar we niet zo heel erg blij van worden. Ja. In, het, in het rapport. Bijvoorbeeld dat al die, al die integratietrajecten die we hebben gehad in de afgelopen jaren. En dat zijn er ontzettend veel geweest. Niet zo effectief zijn geweest als we hadden gewild of hadden gehoopt of hadden gedacht... Ja. Maar dat heeft ook weer met die welvaartsstaat te maken. Want zodra je mensen een soort uitkering... of een, een, een salaris geeft, een laag salaris... waar ze tevreden mee zijn... Ja, waarom zou je dan verder moeite doen? Motiveer vrede? je ze dan om niet te integreren? Bedoelt u? Ja, precies. Hoe heet dat? Denk eens aan uh, wat ik echt zie als een, een, een mislukte immigratie. Uh, dat klinkt een beetje hard. En dan bedoel ik het zeker niet. Maar van de Turken en Marokkanen... het is echt anders gelopen dan we ooit hebben. We zijn gelukkig bezig om uh, die problemen op te lossen. Maar uh, ja, meer, dan de, meer dan de helft van Marokkaanse mannen... Uh, van de eerste generatie over veertig... is in een uitkering terechtgekomen. Waarom zou je dan nog proberen om Nederlands te leren... en goeiedag tegen je buren te zeggen? Dat dus die welvaartstaat, dat is een soort... dat is de motor achter segregatie, zegt u eigenlijk? Ja, zeker. Het helpt die segregatie. Het helpt... Het faciliteert segregatie. Absoluut. Als je moet ja, vechten ga, voor je. Het mij... Meneer orde? Ja, ja, nou, ik ja, zit ja, ik het hier met heel op veel plezier aan tafel <laughs> uh, natuurlijk. Tot goed op maar. dit moment? Ja, ja tot, u... tot dit moment. U... Dit gaat me <laughs> echt te ver. Uh, Wat gaat u te ver? Nou ja, kijk, uh, ik, ik, ik, ik vind zelf dat uh, de hele uh, integratie van uh, de Turkse Marokkaanse uh, groepering. Is, is, is niet goed gegaan. Absoluut niet zelfs. Daar, daar, daar ben ik het wel over eens. Maar volgens mij uh, heeft dat met iets anders uh, te maken. En dat is dat we hebben geaccepteerd, uh, over en weer, dat het een specifieke groep was. Die in zijn eigen wereld, in zijn eigen leven, in zijn eigen taalgebied zonder diploma's uh, in Nederland oud mocht worden. En dat kwam wel goed. En zo niet, dan, dan, dan, dan uh, zorgden we wel enigszins voor ze. Hè, klaar. Maar dat, uh, uh, de oplossing is, is niet zozeer uh, het afbreken van het sociaal stelsel. Als wel uh, zorgen dat mensen actief worden in die samenleving. Dat je zegt, uh, joh, welkom. Uh, hey, als migrant, we verwachten wel wat van je. Uh, we verwachten dat je de taal leert, we verwachten dat je... Onderdeel wordt van die samenleving. Dat je je kinderen ook begeleidt op school. Dat hoort erbij. Dat, zo gaan ouders hier met kinderen om. Dus we hebben een normenstelsel uh, wat heel breed is. Maar waar we wel verwachten dat je in meegaat. We hebben een taalgebied wat uh, ingewikkeld is. Maar wat, waar we wel verwachten dat je dat doet. Um, ja, en zo niet, dan, dan is het misschien goed dat je nadat je een tijd gewerkt. ook gewoon weer teruggaat. Want dan wil je kennelijk geen onderdeel van het land zijn. He, dus, dus een veel duidelijkere boodschap naar mensen toe. met de verwachting. met ook eerlijke kansen. Maar tevens, uh, uh, ja, niet een soort freeride uh, gevoel. En dat is in mijn beleving... Er zijn een aantal normen gaan, ja. en waarden die we ja. hier in dit land met elkaar delen. En als je je daar niet aan wil conformeren... dan betekent dat dat je elders je heil moet zoeken. Ja. Ja, in, in min of meer wel. En ik vind het bijvoorbeeld Terwijl we van, toch in diezelfde van... 17e eeuw... waar meneer Emmer het daar net over had... waren we een toevluchtsoord dus, voor allerlei ja, dissidenten... Ja, gelukkig, die gelukkig. Uh, elders uh, ja, niet ja, in staat ja, gesteld ja, werden... Ja, om hun religieuze of anderszins overtuiging uh, te volle uit te leven. Nee, maar even die, die, die uh, Amsterdamse bruidegommen. Uh, ja. ik, ik durf te beweren, ik heb niet in de 17e eeuw geleefd... ik weet ook veel minder van, maar ik durf in ieder geval te beweren... dat die bruidegommen, als de vraag werd gesteld van... neemt u deze vrouw tot vrouw, dat ze dan niet zeiden... ja, ik, uh, ik zullen of ik wil, of weet ik veel. Maar gewoon ja, dat zal ik doen. Of ja, dat doe ik. Dus kortom, Nederlands... wel als voertaal, ook in de 17e eeuw in Amsterdam. Maar nu hebben we... tegelijkertijd heeft dit... Uh, we hebben het vorige kabinet Rutte gehad... en nu dit kabinet Rutte... Uh, uh, Immigratie is nog steeds een belangrijk thema. Tegelijkertijd worden bijvoorbeeld migrantenorganisaties... die een grote rol spelen bij de integratie van minderheidsgroepen. Ik geloof dat in 2015 uiterlijk de subsidies van de meeste daarvan stoppen. Dus tegelijkertijd zijn we ook een beetje bezig... met het afbreken van de infrastructuur van de integratie, of niet? Ja, dat is. Uh, ik vind het ook wel heel goed dat er naar gekeken wordt. Kijk, uh, dat je bijvoorbeeld... Uh, een, we hebben Turkse en marokkaanse uh, probleemjongen, risicojongeren. Daar is een specifiek budget voor geweest. En als je dat een jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit dat elke keer weer budget voordoet voor een specifieke groep. Op een gegeven moment moet je ook uh, zeggen uh, uh, vrienden, het is wel de bedoeling dat het een keer afloopt, dat het ook een keer het probleem is opgelost. Je kunt niet structureel Één bevolkingsgroep als probleemgroep definiëren en daar geld in steken. Uh, incidenteel kan het wel. Uh, dat doen we bijvoorbeeld ten einde van de Polen, dat je zegt van nou, dat is nu echt een vraagstuk van uh, uh, uh, naar nou, zwervers en, et en Daar ga je dan uh, gericht een aantal jaar op werken, maar dat moet ook weer aflopen. En dat, dat vind ik wel een essentieel punt. Er doet zich een probleem voor, los het op zodanig dat het echt onderdeel wordt van die samenleving en ga niet in een pap en nat houstand, want dat werkt niet. Papa en nathouders, ook een heel populair begrip hè, tegenwoordig in het uh, politieke discours. En we gaan naar uh, Italië. Het immigratiebeleid bestaat in Italië eigenlijk niet... en ook de opvang is heel slecht geregeld. En tegelijkertijd zijn controles zeldzaam... dus kunnen illegale immigranten relatief relatieve rust hun eigen onderkomens bouwen. Uh, een voorbeeld daarvan is de 29-jarige Najib. Die heeft ook geen documenten, maar wel een nieuwe verblijfplaats. Inmiddels is uh, Najib verplaatst... Hij zit nu niet meer in het stadspark aan de rand van het centrum. Hij zit nu in Trastevere. De voormalige Volkswijk. Die inmiddels is omgetoverd tot een populair uitgaansgebied. En hij woont in een soort parkje dat tegen een heuvel op zit. En vandaar dat ik ook zo heig. Achter... Dat populaire uitgaansgebied. Hier omhoog. Hij slaapt nog. Onder een zelfgemaakt teentje van plastic en palmbladeren. En op een hele vieze matras. Lege flessen, schoenen, eten. Najib, dit is een andere plek dan waar we eerder waren. Waarom ben je hierheen gegaan? Ik ben hierheen gekomen omdat ik nergens anders heen kon. Want voor een opvangcentrum heb je een verblijfsvergunning nodig. En die heb ik niet. Maar hier zit ik ook niet lekker. Snachts gooien dronken jongeren flessen naar beneden van die muur hierboven. En elke dag schreeuwt een oude man dat we hier weg moeten. Maar we doen niemand kwaad. We Laten we nu de flessen zien die. die bijna elke nacht. vanaf de muur hierboven op een slaapplaats terechtkomen. Je bent nu, ik uh, denk ongeveer een half jaar hier in Italië. Maar je spreekt heel goed Italiaans. Hoe, hoe kan dat? Ik was al eerder hier. In 2005 ben ik voor het eerst naar Italië gekomen. Weet je, ik heb een enorme fout gemaakt. Ik hou niet van mannen die met mannen slapen. Maar in de zomer van 2005 liep ik als elke zomer op het strand om overdag wat geld bij te verdienen met het verkopen van dingen aan toeristen. Toen kwam er een Italiaanse man op me af en die vroeg me mee te gaan naar zijn dure hotel. Ik wilde het niet doen, maar ik heb het toch gedaan. Ik was arm, hij is rijk en hij heeft me gekocht. Ik ging met hem mee naar Italië. Ik vervolgens een tijd gewerkt, gewoon met een contract en verblijfsvergunning. Maar na een paar jaar wilde hij me niet meer. En toen bleek het contract vals te zijn, heb mijn verblijfsvergunning ingetrokken en werd ik het land uitgezet. In Tunesië zat ik ook niet lekker. En ik wilde dus weer terug. Ik ben weer hierheen gekomen, te voet. Ik heb er acht maanden over gedaan. Ik ben teruggekomen op de terrein om hier te komen. Het quasi 8 maanden om hier te komen. je bent te voet hierheen gekomen? Ik heb naar Libië. Prima dat ik naar Tunesië ging, toen heb ik naar heb ik Gewoon via Libië, Turkije, Griekenland, Macedonië en Bosnië. In Bosnië werd ik opgepakt en weer teruggestuurd naar Griekenland. Daar heb ik vier maanden in de cel gezeten. Uiteindelijk ben ik ontsnapt. Ik regelde een valse identiteitskaart en boekte een ticket naar Rome. In het vliegtuig heb ik mijn documenten verbrand. Eenmaal in Rome heb ik een beetje op het vliegveld Fiumicino rondgehangen en ben uiteindelijk uit het vliegveld ontsnapt. Hey! met Gibson buren zeg maar zeggen, Matteo, en Rosella, ook een soort klein tentje gebouwd en maken. Heel goede koffie. Italië was dat. Deze bijdrage werd eerder uitgezonden in september vorig jaar. Maar de situatie zal... Nou, we hopen voor Najib dat de situatie is veranderd. Hij spreekt goed Italiaans. Maar de manier waarop hij dat opgedaan heeft, die talenkennis... is misschien niet helemaal het integratietraject dat we ons hier, hier voor ogen hebben. Ik praat met twee gasten hier in Vila-VPRO. Nog een paar minuten te gaan met meneer Emmer, emeritus hoogleraar, Deskundige op het gebied van migratie en met Marnix Noorder, wethouder hier in de stad Den Haag. Um ik merk dat er de afgelopen periode een soort matiging van het publieke debat is... als het gaat over dit thema. Is dat, is dat niet ook winst? Ja, dat is absoluut winst. Ik ben er heel erg blij mee. Um, we hebben het natuurlijk jarenlang ontkend. En uh, ja, eigenlijk is uh, vanaf uh, is het ineens een uh, onderwerp geworden... waarvan we het langzaamaan echt over gingen praten. Um, uh, toen werd het extremer en, en, en zeg maar ook tegen het racistische aan... en soms echt over de racistische grens heen. Alsof alles wat buiten Nederland kwam... Uh, besmet was of zo, en vreselijk. Uh, de muren om het land heen, en, en nou goed, daar zijn we gelukkig voorbij, voorbij die fase. We zitten nu in een fase, en, en ik vind het ook echt een goede fase, dat we gewoon dingen benoemen, dingen die benoemen die niet goed gaan, daar oplossingen voor zoeken, uh, maar, maar ook ondertussen wel, uh, ook benoemen wat wel goed gaat, en dat is dat, dat migratie voor Den Haag, maar voor Nederland, uh, gewoon echt een positief uh, economisch, maar ook cultureel, sociaal effect uh, heeft. We worden er kortom rijker van, ook in geestelijke zin. Um, en, uh, en, en dat wordt wel steeds nu meegenomen. Zonder dat we weer zeggen: ach, het, het komt allemaal wel goed uh, uh, zonder dat er perspectief op is. Dus ja, ik ben, ik ben eigenlijk wel blij met de toon die we tegenwoordig weten te vinden met elkaar. En zullen die toon vast kunnen houden, meneer Maar denkt u? Ja, ik hoop het wel. Migratie is iets waar we mee moeten leren leven. Het zal altijd bij ons blijven en ik vermoed toch in de toekomst alleen maar groeien. Dus zoals de wethouder zegt, het is heel verstandig om daar rationeel mee om te gaan. Goed de voor- en de nadelen naast elkaar te zetten. En uh, hoe heet dat goed te begrijpen dat er niet een ideale oplossing is als je migratie hebt. Heb je de nadelen? Vraag maar aan de wethouder. Als je geen migratie hebt, heb je weer andere nadelen. Vraag maar aan de bedrijven, aan de mensen die in ziekenhuizen werken. En kijk maar eens naar de demografie van Nederland. We verouderen snel. We hebben grote tekorten op de arbeidsmarkt te verwachten. We moeten met migratie onze welvaart overeind houden. En daar moeten we, denk ik, aan wennen. Maar dat die toongematigd is, betekent nog niet dat de problemen die we hebben, nee. dat die verminderd zijn. Die zijn nog steeds onverminderd. Zijn er nog steeds onverminderd? Ja, we, leren zegt, we leren uit het verleden. Ja. Het verhaal wat de wethouder houdt, had hij twintig jaar geleden niet gehouden. Die, die ervaringen spelen een rol. We hebben opbouwelementen in de sociale zekerheid. We weten hoe belangrijk taal is. We weten dat het belangrijk is om mensen niet af te kopen met een uitkering... en dan in een hoekje te laten zitten. Ga zo maar door. We hebben echt wel geleerd. Dat is het. U bent een vooruitgangsdenker, geloof ik. Hè? Precies. Ja, ja, U gelooft dat we, dat, we, dat we erop vooruit gaan als mensheid. We hebben het eigenlijk nog nooit zo goed gehad. En, uh, dat moeten we ons goed realiseren met alle problemen die er zijn. Maar betekent dat ook dat we het dan nog steeds nog beter zullen hebben? Als Als je naar de ontwikkeling van de laatste 400 jaar denkt... dan zie ik nog geen stop op onze vooruitgang. Nee. Geen zorgen. Dat is een aardige boodschap. Op deze eerste kerstdag bent u iets minder... Uh... Nee, ik ben heel positief, orde. echt hoor. Ik ben heel positief als ik alleen maar uh, kijk naar de, naar de stad Den Haag. We groeien 6.000 mensen per jaar. Uh, waarvan ongeveer uh, 3.000 mensen uit het buitenland. En dat is uh, een heel gemalleerd publiek. Ik doe elke week naturalisatie. Dat betekent dat er elke week 50 uh, Nederlanders ongeveer bijkomen in Den Haag. Hè? Dus mensen die het Nederlanderschap hebben verworven. Na een heel lang traject. En dat betekent dat dat... Uh, en ik, ken die, ik, ik kijk naar die groepen en dat, is, dat, dat komt echt van de. World. Ik vind dat ontzettend inspirerend. Uh, en dat gaat hier naar uh, uh, Gitales uh, ook. Hè. We hebben een, een heel belangrijk uh, consultorium wat, uh, wat internationaal aantrekt. Dat gaat naar Shell, uh, dat gaat naar uh, uh, Europol of Eurojust. Dat gaat kortom overal en nergens werken. En die dynamiek, uh, uh, dat, is, dat is echt een asset voor uh, de stad. Maar ik denk ook voor Nederland. Dat, daardoor, dat je daardoor een aantal metropolen hebt. Hè. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag uh, in ieder geval. Uh, waar, het, waar het gewoon ook een, een internationaal klimaat is. Ik vind het essentieel om uh, uh, in zo'n stad te leven en te wonen als persoon. Maar ook essentieel voor de stad dat je dat soort dynamiek aan je hebt. Ja, en, dat, en dat er vervolgens problemen mee zitten. Ja, daar, daar, daar zijn we voor. Ik bedoel, anders hebben we ook niks meer. Dat mee te doen. zijn de goede pijnen. Die we, waar, we met, waar we collectief nee, doorheen ja, moeten. Nou, absoluut. Ja. ja, hartelijk dank beiden dat u hier was. Graag uh, Piet Emmer, uh, emeritus hoogleraar en uh, Marnix Noorder, wethouder hier in Den Haag. Uh, dit is Villa Verpiro, um, hier op Radio 1. We gaan naar een extra lange kerstaflevering van Geluid Loopt. Dat is een satirisch radioverhaal over de perikelen op de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. U kent het als u vaker naar dit programma luistert en dat doet u ongetwijfeld. Vandaag verlaten de medewerkers van uh, Focus de redactie om beneden in het omroepgebouw deel te nemen aan de jaarlijkse kerstborrel.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 En Chris, verantwoordelijk voor de reportages. Is er nog iets gedaan met mijn BBC-idee? Seizoen 2, aflevering 14, de kerstborrel. Oh, dan moet het weer allemaal biologisch verantwoord zijn... want anders mogen ja, we weer ja, niks Chris, eten van jou, de, toch, Iliana? Vorig jaar heb ik niks ja, gegeten omdat jongens, het allemaal niet mocht van jou. Jongens, oh, even centraal. Zeker. Wij gaan zo naar beneden om in de hal te borrelen met onze collega's. Borrelen met collega's... De... We staan toch gewoon ieder jaar met onze eigen redactie aan een staattafeltje. Dat is die borrel. Henk zei dat Mickey er ook is. Oh, gezellig. Gloeiwijn. Hé, hey, Bram. Oh, lekker, lekker. gloeiwijn. Het is met een kruidnageltje. En daar is hij. Henk, ik verwachtte je al. En daar is hij. Ja, dat zei je. Nou, Henk, jij was afgelopen weekend met onze 370 euro afgereisd ah, ja. naar het Glazen Huis. Het Glazen Huis? Ja, Bram, we hebben wat geld bijeengebracht voor de Serious Request. Dat is een goed doel. Ach, een goed doel. Dat was vroeger altijd de opene dorp met Mies Bouwman. Altijd? En er kwam iedereen geld brengen voor gehandicapten. Met polio, lepra, afijn, alle ziektes die in een rolstoel passen. Uh, Bram. Dus geen a cappella. A cappella? Nee, dan hoor je allemaal stemmen. Maar Bram... En van al dat geld werd een para-olympisch dorp gebouwd. Bram, Bram. Dus zonder drempels en met lage kastjes. Ach, wat een tijd. Toen stopten we gehandicapten nog gewoon weg. Op zich geen slecht idee, Maar natuurlijk. nu is Henk met ons geld naar Enschede gereisd. Ja, afgereisd. en ik had dus samen met Mickey een cheque geknutseld. zo'n hele grote, met nog groter het woord focus erop. En die cheque heb jij om half vijf s'nachts overhandigd aan Giel Beelen. Ja, het moet heel laat geweest zijn. En op die zelfgeknutselde cheque, het logo van de praxis scheen er nog doorheen... stond 3700. Euro. We, hebben, we hebben toch maar 370 euro opgehaald, Henk? Met een klein bedrag kom je niet in beeld. Nou, Henk, dat is dan aardig gelukt, want jij zat in de BNN Serious Request Update. Op tv. Hoppakee, op Zijn tv. Zijn de coördinator van de Groot Belde nog heel enthousiast op. Alsjeblieft. Omdat jij stond dronken met drie studenten om je nek heel hard het woord focus in de camera hebt staan schreeuwen. Ik heb wel wat tegen de kou gedronken, geloof ik. Focus, focus, focus. Drie minuten lang, Henk. Bij de BNN liet dus een tellertje meelopen, onder in beeld. Weet je hoe vaak het was? Nou? 257 keer. Wow, is dat een wereldrecord, denk je? Uh, beste mensen. Eigenlijk zou zendercoördinator van de Groot hier moeten staan, maar die ligt helaas met een stevige griep in bed. Het was met de sportzomer een buitengewoon succesvol. Nou, eigenlijk jaar. komt het erop neer dat ja. Henk vergeten was dat het uit was. <laughs> en dat vond ik wel schattig. Het schommelt tussenuit en net niet aan. Ja, maar is het nou weer aan? Ja, niet officieel. Maar het kan nu dus ook niet meer uitgaan. Officieel ah. dan. Officieus natuurlijk wel. Uh, zoiets als Noord- en Zuid-Korea. Want die zijn nog officieel met elkaar in oorlog, toch? Ja, nou precies. Zoiets, ja. Ah, ja. <laughs> Wilt u een kipkluifje? Dat wil ik wel. Nee, denk dat doen we niet. Want het is geen biologische kip. Maar ik mag het niet. Is dit het clubje van Focus? Nou ja, ik ben van Knoop in je zakdoek. Maar ja, dit zijn uh, de zijn mensen van Focus. Van Focus. Ja, ja. Zijn en van Eliane van Focus. maakt hier zo'n beetje de dienst ah, uit. Nou, dan zocht ik jou. Mag Mag ik me even voorstellen, Agathe van der Groot. Hi. Van der Groot? zei onze zendecoördinator? Ja, de vrouw van Govert. Heeft Govert een vrouw? Ja, en die vrouw heeft zijn telefoon doorgekeken. En in die telefoon staan heel veel sms'jes van Bruin Hilde en van Tijgertje, het stoute cultuurpoesje. Tijgertje, oh, ja. nou. <laughs> Nu wilde ik even weten of dat dan op zijn minst een lekker wijf is met wie die zijn overuren volmaakt. Maar dat zit gelukkig wel goed, zie ik. Ilia? Eliane? Eliane, zal ik jou eens even wat familiekiekjes laten zien? Uh, mis... Ja, ik laat jou even wat familiekiekjes zien. Uh, sorry, nou, ik, maar... Volgens mij is er een Ach, wat een leuk. Kijk, dit zijn Govert en ik toen we elkaar ja. net leerde kennen. Oh, wat een leuk stel, zeg. Mm -hmm. Was dat op skivakantie? Ja. Goh, ja. Dus nou. Dat zijn Boris en Timo, de twee jongsten. Oh, en dat is Lara. Maar die woont op huis. Nijmegen. Culturele antropologie. Precies, Henk. Goed hoor. Ja, memory, daar was ik vroeger al goed in. We gingen dat toen ook al ten koste van het aanvoelen van de situatie, Henk. Nou, ik was wel overdreven van het Chris. Kijk, hier Henk. zie je ook heel goed dat mijn tieten zijn gaan hangen. Oh, maar dat gaat tieten. dus bij iedereen gebeuren, Eliane. Want eerst stop je er nog wel eens een potlood onder. Maar al gauw kun je de grootste doos carandash kleurpotlood onder je tieten schuiven. Hé, hey Chris. Ik die vrouw van Govert gaat zo ja, lekker is. rustig ja, met die situatie Gover, omzet. Zoiets zou ik bij Mickey oh. niet moeten okay. flikken. Ik zou het wel van. willen natuurlijk, uiteindelijk maar ik zou de logistiek niet aan kunnen. Financieel zeker niet. Jongens, hoe gaat hij hier? Hebben jullie al bubbels? Dit is de vrouw van zendercoördinator van de groot Lisbeth. Ah, gaat hij goed hier? Enig. Ik laat Tijgertje net even wat familiefoto's zien. Familie. Heel belangrijk. Ja, familie is heel belangrijk. Ja, nou, heel belangrijk. Um, ik ga weer even mingelen. Lisbeth. Duty calls... Als hij het met haar zou doen, dat zou ik pas echt een belediging vinden. Nee, ik uh, moet geloof ik echt even weg. Goed, nou leuk je even gesproken te hebben, Eliane. Ja. Dan ga ik even kijken of uh, Brunhilde hier ook nog rondloopt op deze kansloze kerstborrel. Lisbeth Schoneveld. Dag, tijgertje. Govert, er is iets vreselijks gebeurd. Ik, ik weet het, het tijgertje. Blijf de komende maand maar even in de kooi. Ik stuur je nog wel een beautybond voor de Diamond Nail Studio in Hilversum. Eh, kan je je nagels even bijknippen? Tot over een maandje. Mickey Vermaas. Is dit Groenhilde? Stoute meisje uit binnenveld. Ah, en is dit Adolf, mijn kleine stoute dictatortje? Die Enigma-machine is gevonden, maar nog niet getraakt. Oh. Zo, er wordt momentan een abzug van onze armee gevorderd: 99 luftballons. Een fijne angstluft. Tjus. <lacht> Eliane Biesterveld. Zendercoördinator van de Groep. Ja? Onze afspraak van dinsdag kan niet doorgaan. Oh. Maar over een maandje heb ik wel weer een gaatje. Over een maandje? Alles komt op tijd voor hem die niet wachten kan. François Rabelais. En uh, poëzie is achteruit luisteren en vooruit zien. Italo Calvino. Italo Calvino. <laughs> <laughs> Zie ik je over mij? Ja, graag. Dag, Ediane. Dag, Govert. Henk Groeshoff? Ja, je spreekt met Agathe van der Groot. Oh, hallo. Volgens mij herkende ik jou vanmiddag. Zag ik jou afgelopen weekend niet bij het glazen huis? Dat zou kunnen. Ik vind jou wel een lekkertje, Henk. Jij kan het 257 keer. Spannend. Prettig kerstfeest. Uh, prettig kerstfeest, mevrouw. Sure nou.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 Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden, bejafar Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten, doe je op independent.nl. Het NOS Radio Injournaal. Lucella Carrasso. Goedemiddag, op deze eerste kerstdag staan wij stil bij de gelekte toespraak van de koningin. We zijn ook in een piepklein postkantoor in het Finse Lapland, waar al die brieven aankomen die kinderen naar de kerstman sturen. En na half zes een lang gesprek over de economie. Wanneer en hoe het weer bergopwaarts kan gaan in Nederland. Een gesprek met de econoom Pieter Korteweg. We zijn er met het Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond eerst die kersttoespraak gelekt vanmiddag alsnog op afgesproken tijd uitgezonden koninklijk huis verslaggever Menno Reijmer Menno en dit is er denk ik wel één die koningin Beatrix zich nog wel zal herinneren want het is voor het eerst dat die toespraak is uitgelekt ja, dit, uh, dit, deze gaat de geschiedenisboeken in, denk ik, ook voor haar. Ik moet wel bij zeggen dat ze pas sinds 2000 die toespraak ook op tv doet hoor. Daarvoor was het alleen de radio. Nou, hoe gaat het dan? Afgelopen donderdag en vrijdag zijn er uh, mensen van de NOS geweest. Die hebben opnames gemaakt. Dat staat op een schijfje. Die gaat bij de NOS de kluis in. Uh, dus niet zomaar voor iedereen toegankelijk. Op eerste kerstdag om 1 uur gaat hij dan al sinds 2000 de lucht in. Maar, er zit er maar aan, sinds een aantal jaren... heeft het Koninklijk Huis ook een eigen YouTube-kanaal. En de bedoeling is dan dat het filmpje na het uitspreken... meteen op internet te zien zou zijn. Ja, en daarvoor was die stand-by gezet op een site van de Rijksoverheid. Maar we weten inmiddels dat er een handige Harry was... die uh, hem heeft gevonden en gisteravond al online heeft gezet. En heb jij via jouw contacten gehoord... of de borden door het paleis zijn gevlogen vervolgens? Nee, heb ik niet gehoord. Maar uh, en ik, ik, ik wil ook niet graag denken voor de koningin. Maar ik, ik durf hierbij wel te zeggen... Ik zal niet zeggen... dat de vloeken door het plein nee, zijn gegaan, maar stamvoetend, stamvoetend. En de nodige boze telefoontjes overweer... weer, die zullen er zeker geweest zijn. Ja, Margreet Boer, uh, onze verslaggever in Den Haag. Margreet, heb jij daar iets over gehoord? Is er, is er opwinding in de politiek hierover? Nou, opmerkelijk genoeg is het daar heel stil gebleven. Kijk, andere keren als er iets gebeurt met uh, dingen die niet goed gaan, als het over. Uh het internet gaat en de overheid daarbij mee te maken heeft, denk maar aan de miljoenennota... die al een keer eerder ook is uitgelekt op een soortgelijke manier. Nou, Dan zijn de Kamerleden meteen paraat om te zeggen het is gênant, het is een blamage, dit mag toch niet. Minister Donner, destijds minister van Binnenlandse Zaken, was toen ook zeer ontstemd toen dat gebeurde. En ja, vanaf gisteravond is het eigenlijk oorverdovend stil eh, bij de Kamerleden op dit punt. Je het zou haast denken van ja, het is uh, eigenlijk heel erg pijnlijk toch wat er gebeurd is. Hè? Dat ons staatshoofd in verlegenheid is gebracht buiten haar schuld. En het lijkt er toch op dat de politici in ieder geval niet de behoefte hebben op dit moment met kerst. Om daar woorden aan vuil te maken. Nou, ze, ze reageren namelijk wel op de inhoud. Want als we daar even naar kijken. Uh, Menno, ze had het nou ja. net over vertrouwen willen hebben. Ja, vertrouwen ging het over. Hè. Trouwens een thema wat uh, door de dertig jaar heen vaak terugkomt hoor. Vertrouwen, samenhorigheid. Was ook nu weer te horen. Uh, ze refereerde ook nog even zijdelings aan het. Uh, ski van Friso, zonder trouwens uh, dat bij naam te noemen en hem bij naam te noemen, maar wel uh, een, een, een, een boodschap waar zij als familie dan steun en uh, inspiratie uit hebben geput het afgelopen jaar. En natuurlijk de dank voor het medeleven. Daarnaast was er nog het punt van Europa, ook een geliefd onderwerp bij de koningin trouwens, uh, Europeaan in hart en nieren, uh, sprak zich uit... Voor Europa niet alleen omdat het welzijn en welvaart heeft gebracht. Maar ook, en daar gaat ze toch een stap verder, omdat het vrede heeft gebracht in Europa. Ook een, een, een uitermate populair argument bij de pro-Europeanen. Maar wat ze er ook nog bij zei is dat we het niet redden met elkaar te wantrouwen. Alleen door elkaar... En dan komt hij weer te vertrouwen. Ja, Margreet, het is niet zo dat de Kamerleden um, alleen maar bezig zijn met kerstmis. Hè, want ze hebben wel op die inhoud gereageerd. Uh, wat, wat vinden ze van die boodschap? Met, met name om even bij dat laatste bij Europa aan te haken. Nou ja, het was ook vooral Europa waar ze dan op reageren. Niet heel veel politici hebben gereageerd. Maar kijk je bijvoorbeeld naar een pro-Europeaan, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Die twitter eigenlijk direct nadat de toespraak eruit was. Eh, dat de koningin de juiste toon had getroffen voor 2013. En dan had hij het vooral over Europa en vertrouwen. Want dat zijn volgens hem de cruciale termen voor komend jaar. Eh, hopelijk in samenhang. Dat zegt dan Samson. En nou ja, vrij snel daarna kwam er een twitterbericht van Geert Wilders van de PVV. Eh, nou ja, natuurlijk zat hij bekend om zijn anti europa en hij reageerde dus ook op die opmerking van de koningin in haar kersttoespraak. Want de koningin zei in haar kersttoespraak... Europa, dat zijn we zelf. Nou, volgens Wilders is dat een klein foutje in de toespraak van de koningin. Want hij zegt Europa, dat betalen we zelf. Nou ja, dat zijn ongeveer de reacties die zijn losgekomen. Dus ook niet heel erg veel uh, op dit moment. En allemaal via Twitter. En als je dan naar Wilders kijkt, dan zou je kunnen zeggen... hij heeft wel eens harder en smalender uitgehaald naar uh, toespraken van de koningin. Bijvoorbeeld hey, dat ze als een haaste regering uit moest en dat soort dingen... En ja, nu gaat het over Europa. Het was voor hem natuurlijk een schot voor open doel, zou je kunnen zeggen. En uh, nou maakt hij de rust van Europa. Dat betalen we zelf. Oké, okay, goed. Wat staat er bij jullie zo op tafel? Wilde gans. Wilde gans? Doe maar. En bij jou, Margreet? de borstfilet. Ik wens jullie een uh, lekker diner toe straks. Dank jullie wel. Waar? Meneer en uh, Margreet Boer. De eindstand is 325. 325 schilderij die volgens de Rembrandt Research Project... door de meester zelf zijn geschilderd. Na tientallen jaren onderzoek en discussie over schilderijen die wel of toch weer niet van Rembrandt zelf zijn, is dit het eindoordeel van de onderzoekers. Al die schilderijen zijn nu voor het eerst samen te bewonderen in één tentoonstelling, dat wil zeggen reproducties daarvan. Foto's op ware grootte die zo zijn nabewerkt dat ze het werk van Rembrandt volgens sommigen beter laten zien dan het origineel. Hier de mannen, oude man in Leunstoel. Rembrandt-expert Ernst van de Wetering. Dit is sowieso een probleem dat het grotendeels overschilderd is de achtergrond en zo. Daar ben je ook blij dat je dit te zien krijgt. Wat zie je hier wat je niet ziet op het, het, uh, op wordt, het doek? Het wordt grauwer. Op het doek is het grauwer in, in, in de National Gallery... die een van de belangrijkste collecties van Rembrandt heeft... Nou ja, het is niet om aan te zien, zoals het er hangt. U brengt het licht en de kleur terug. En, en wij brengen het licht en de kleur terug. Wat heeft u gedaan? U heeft een foto van het doek, een hele scherpe ja. foto. Ja. Wat heeft u daar vervolgens met digitale technieken mee gedaan... Nou, om een idee te krijgen van zoals het eruit zag toen Rembrandt ja. het tent afvalde? Kijk dan hier. Rembrandt had maar twaalf pigmenten. Als je die pigmenten eenmaal kent, krijg je ten duur een gevoel voor hoe, hoe ze... Mengen. Je kunt dus weten welke kleuren ja. wel en niet ja. origineel ja. Ja. gebruikt zijn. En uiteindelijk, mede op grond van mijn herinneringen aan de schilderijen en wat hij, wat hij wou, hè, want daar weten we ook steeds meer van... hebben we uiteindelijk bepaald hoe het hier komt te hangen. Een tentoonstelling is het in de kelder van een winkelcentrum. Initiatiefnemer is Melger de Wind, foto's zijn het dus. Je mist toch een beetje het idee dat het echt is, dat het oud is, het idee dat Rembrandt het zelf heeft gemaakt, aangeraakt. Ja, dat klopt. En het enige, het enige nadeel is, als je denkt, ik wil dat zien wat Rembrandt in handen heeft gehad... dan moet je naar de schilderij gaan. Dat moet je sowieso gaan, vind ik. Maar hier gaat het om wat de schilder bedoelde, het verhaal dat hij vertelde. En dat wat hij heeft gemaakt, dat is wat dicht mogelijk benaderen. De tentoonstelling is ook het sluitstuk van tientallen jaren onderzoek. Wat is nou wel en wat is nou niet van Rembrandt zelf? Het antwoord hangt hier. Zegt van de Wetering, de kenner op dit gebied. Dit landschap bijvoorbeeld, waar ook veel discussie over is geweest, het hangt er. Dus het is er een. Dat schilderij was vroeger in het bezit van een Engelse Lord. En een molen. Een molen. Aan het water. Het was gekocht door een Amerikaanse miljonair in uh, zeg maar, 1909. En toen kwam er een Duitse kunsthistoricus die heette Van Zuidliet. En die schreef: het is helemaal geen Rembrandt, Eigenlijk zonder argumenten. Vervolgens verdween dat schilderij. Het kwam in geen enkele Uyvergetalers meer voor. Uh, ik heb toen, ben toen onderzoek gaan doen. En bij mij spelen röntjefoto's een grote rol. Maar speelt ook het onderzoek van schilderdoek een hele grote rol. Toen bleek dus dat het doek. Dat is een heel verhaal op zich, de manier waarop het opgespannen is en zo. veel groter was geweest. Maar bovendien. Dat, dat kon u zien aan de naden. Dat kun je zien aan de span en met kennis over standaardformaten. En u zag. Er is ingesneden? Precies. Je wist dat er boven een heleboel af was. Dus je wist dat het scheef zat. En wat we nu hebben gedaan is het schilderij in gereconstrueerde toestand ophangen. En wat is voor u doorslaggevend geweest om te zeggen het is wel een Rembrandt? De manier waarop deze schilder met ruimte is omgegaan is zo typerend voor Rembrandt. Dat, dat is misschien twijfel mogelijk. Het Rijksmuseum, bijna klaar, heeft een mooie Rembrandt-verzameling... Ook te bezichtigen in Amsterdam het Rembrandt Huis met zijn atelier en veel etsen daar. De conservator daarvan, Bob van der Bogert, ontdekt ook vandaag voor het eerst deze nieuwe attractie. Ik zie het totaal niet als concurrentie. Ik zie het als een, een prachtige aanvulling op, op datgene wat er al aan Rembrandt is in de stad. Je loopt in feite door het oeuvre van Rembrandt heen. Nou, je hebt, het is een unieke gelegenheid om, om het hele oeuvre hier uh, bij elkaar te zien. En dan ook de ontwikkeling van Rembrandt uh, te kunnen beleven. Ik ben echt volledig uh, verbijsterd van, van, het, van het resultaat. Het is echt fantastisch. U haalt uw neus niet op voor deze foto's? Integendeel. Die, die reproducties zijn van zo'n enorme uh, geweldige kwaliteit. Ja, sommige reproducties zijn mooier dan het origineel. Bepaalde details, die zie ik nu voor het eerst. En uh, ja, terwijl je die schilderij toch in het origineel al, al heel veel maal uh, gezien hebt. Je kunt net zo goed de catalogus kopen en daar de foto's bekijken. Nee, dit is iets heel anders. Het is ware grote. Hè, en, en de reproducties zijn van zo'n geweldige kwaliteit. Het, het is ook... Natuurlijk een, een, een tentoonstelling die in, met de originele nooit uh, te maken zou zijn. He, deze schadrijke... Om ze allemaal bij elkaar te nee, verzamelen. Dat, dat is uitgesloten. Dus nou, die gelegenheid krijg je hier. U hoort een verslag van uh, Matthijs van de Wiel. Net de tentoonstelling waar het over gaat. Rembrandt All His Paintings. Die opent morgen in Magna Plaza in Amsterdam. Ja, we zullen het ook vandaag hebben over de economische tegenwind. Uh, toch zijn er mensen die het aandurven een nieuwe onderneming te starten. Daarover straks meer. En er zijn geen files, u kunt er gewoon doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Het heeft veel geregend natuurlijk. Ook vandaag hielden we het niet overal droog. En je ziet dat het water op veel plaatsen hoog staat. Het Wouda-gemaal is daarom gisteren begonnen met het wegpompen van overtollig regenwater. Het is het grootste nog werkende stoomgemaal in de wereld. En dat wilden veel mensen wel eens zien. Een leuk uitje, zelfs op eerste kerstdag. Is dit nou uw favoriete tijdsbesteding op uh, eerste kerstdag in de rij staan? Jazeker. Hier? Ja? ja. Dat is echt leuk. Ja, zeker. ja, Ja, wat moeten we thuis? Wat moeten we thuis? op nou, de bank hangen. Wat is de wachttijd op dit moment? Drie kwartier, dacht ik. Ik ja. sta er op een uur. Ja. Nou, fris is het in elk geval. Ja, dat ja. Volgens mij gaat het ook nog regenen. Ja, er kwam een buitje aan. We staan bijna oh, ja. onder het dak. Nog een paar meter en u staat onder het afdak. Ja. Maar u komt uit de buurt? Nee, uit Halem. Dan moet je wel heel erg veel van een stoomgemaal houden... Ja, om daar 50 ja, kilometer voor te rijden op eerste kerstdag... en daarvoor het kerstfeest te verlaten. Ja, maar ik ben 50 jaar aan het kerstfeest geweest... en nu ga ik dus een keer hier. Oké, dat is vier mannen, Totaal vier. Ja, ik kan wel. Oh, twee. En wilde u ook nog een consumptiemuntje? Even iets drinken. Uh, in jullie Waar kan dat? In de, de panoramazaal. Een prachtige gelegenheid en een heel mooi uitzicht. Ja. Wat zijn de consumpties? Glühwein? Ja, dat zou net iets zijn, maar we zitten nu ongeveer op een 2000 bezoekers. Dus onze broodjes zijn op, onze koeken zijn op, maar het drinken is er voldoende. Het gemaal, het is de bouwstijl van de Amsterdamse school. En dan moet u denken aan de beurs van Berlagen in Amsterdam. We zien hier vier uitlaten. Per uitlaat komt er een miljoen liter water uit. Duizend kub per minuut. We lopen nu weer even verder. We zijn alleen met jij. Ja. Ketel 1 en 2 zijn op het ogenblik in bedrijf. Elke ketel heeft een inhoud van 25.000 liter, 25 ton water. En die ketels worden dus, dus dit is wat er van kerst is geworden. Dat mensen met z'n allen naar een stoommachine gaan kijken. Ja, het klopt. Ja, nou, het is wel een familieuitje Met familie doen we het. Dus toch wel het zijn, toch? kan ook thuis op de bank hangen. Is oh. ja. dus dit weer wat anders, hè? Ja. ja. Een stukje techniek bekijken. Wat en, uh, en oh, een drukte, de... hè? Ja, het is meer ja, voor de kinderen druk. gedaan. Ja. Ja, we hadden het ook niet verwacht, hoor. Nee, hè? Ik denk, de eerste keer, het zal wel relaxed zijn, maar... Ik geloof dat we ruim een uur in de rij hebben gestaan om binnen te komen. Nou, dan sta je hier weer in de rij. Maar... maar was het de moeite waard tot nu toe? Ik uh, vind het zeker de moeite waard. Ja? ja. Vraag het ja. ook aan jou? Jazeker. Ja? ja? Dit vind je wel mooi, die techniek en zo? Ja, heel erg. Weet je ook waarvoor het is allemaal? Voor het water weg te pompen. Wat zou je anders doen op dit moment als je het niet door je vader en moeder meegenomen was naar het gemaal? Uh, dan denk ik wel een spelletje. Of gewoon buiten spelen of tv kijken. Wat vind je dan leuker? Dit. En dan drukt die zuiger die kant op. Die zuiger gaat die kant op, ongeveer een meter. Dit is toch ook iets blijvends en een iets wat je altijd houdt. En iets van, de, van het verleden en van de toekomst. En dat is deels ook kerst. Het is niet alleen maar thuis, een familie en een kerstboom. Doorlopen zegt gids. Het is uh, dringend geblazen in de machinehal. En we zijn weer buiten. Nou, een mooi uitje op kerstdag, eerste kerstdag, beter dan een bank hangen. Fantastisch toch? zacht Op mijn natte dromen wand, bang van komen en jou gaan. slaat lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? fantastisch toch Glim, lach, lach in veel te grote tas Klein te zijn dat de roveren hoorde u. Willemijn Hubert, goeiemiddag. Ja, geen witte kerst, dat wisten we natuurlijk al lang ja. dat dat niet ging gebeuren. Wel veel wind valt op. Ja, dat, dat klopt. Nee, voor die witte kerst moeten we echt wat uh, noordelijker naar uh, Scandinavië. Daar is vandaag ook weer wat verse sneeuw bij gevallen en is het lekker koud. Maar hier niet. Hier is het heel zacht en uh, regenachtig en inderdaad winderig. En dat komt eigenlijk door de drukverdeling op dit moment en, uh, en de stroming ook op grote hoogte en hogere luchtlagen is die toch wel zuidwestelijk, westelijk. En dat betekent dat storingen vanaf de oceaan de een naar de andere ons land uh, passeren of soms er overheen trekken. En dat uh, levert die wind op. Bewolking, en wat eten. levert het morgen allemaal op? Want uh, tweede kerstdag, vaak wil je er dan even lekker uit. Uh, als je dan al niet vandaag bij het Wouda gemaal bent ja, geweest. Precies, zoals ja. we net hoorden. Ja, maar Even wandelen naar het strand. Uh, al die chocolade weer aflopen. Nou, Is het een goede vooral, dag ervoor? Ja, ik zou het vooral allemaal uh, plannen. Want naar mijn idee wordt het echt een, uh, een uh, hele aardige dag. We hebben vanavond nog te maken met een aantal buien. in de loop van nacht wordt het uh, droger. En uh, morgen misschien in het uh, in het uiterste zuidoosten nog een aantal buien. En een groot deel van de dag verloopt toch met een hele kleine kans op wat buien. Maar ik zou er eigenlijk geen rekening mee houden zelf. Ik zou zo lekker naar buiten gaan. En, uh... en temperatuur ja. ook weer aangenaam. Acht graden. Ongelooflijk ja. toch? Voor, uh, wel wat december. wind dus. Dus het is echt uitwaaien op het strand als je dat wil, uh, wil gaan doen. Maar ja, het zijn nog uh, vrij zachte temperaturen. Maar eigenlijk ook wel normaal hoor. T kerst hebben we vaak temperaturen zo tussen de 5 en de 10 graden. Dat is heel normaal voor kerst. Oké. Okay. Okay. Ja. Uh, dan even oud en nieuw. duurt natuurlijk nog even, maar ja. heb je al een enig vooruitzicht? Ja, ik heb een, natuurlijk een beetje zitten kijken, want dat is voor mezelf leuk om te weten natuurlijk. Maar het is nog wel ver weg, maar op dit moment ziet het eruit uit dat het toch ook wel overwegend bewolkt is, dat er wat regen kan vallen, maar dat het nog steeds aan de zachte kant is. Willemijn Hoeber. Mississippi Delta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 My traveling companion Is nine years old He's the child of my first marriage But I've reason to be We both will be received In grace man. She comes back to tell me she's gone As if I didn't know that As if I didn't know my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 It's, I'm looking at ghosts and empty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 IJsland kan maar één iemand zijn, Paul Simon. Je zou het bijna vergeten door alle sombere berichten over onze economie. Eh, er zijn in Nederland nog altijd plekken waar ruimte is voor experimenten en wilde plannen. Verslaggever Karin Alberts bezoekt deze week een aantal van die proeftuinen. Vandaag eentje waar medicijnen worden ontwikkeld bij Biopartner in Leiden. Het Biopartner Leiden. Hier geen kunstenaars of designers, maar mensen met witte jassen, blauwe handschoenen aan, microscopen voor de ogen... Pas als een deur van een van de laboratoria opengaat, hoor je licht het gezoem van de machines. Voor de rest is het stil. Klinisch. Dit is een wetenschappelijke proeftuin. Maar wel een die hoge eisen stelt aan de mensen die hier ruimte huren. Ze beginnen meestal als starter. Dat wil zeggen dat ze het idee hebben ergens meestal in een kennisinstelling. Want het zijn medicijnontwikkelaars en vaccinontwikkelaars. Dat gebeurt meestal in de kennisinstellingen. Dat zegt Henk Venema. Hij is directeur van Biopartner. Degene die de ruimte verhuurt. En voor een directeur is die aardig informeel gekleed in spijkerbroek met polo-shirt erop. Maar dan hebben ze een idee en vaak een patent erachteraan... en een zakje met geld meegekregen... Maar dan zegt u in het ziekenhuis van nee, dit moet je dus nu echt buiten de deur gaan doen. anders dan gaan de boel door elkaar lopen. En dan melden ze zich bij ons om een ruimte. En dat kunnen ze krijgen. Allemaal gelang. En als je nu inderdaad naar binnen kijkt hier, dan ziet u inderdaad die, die afzuigkappen allemaal en die apparaten. Hans Schrikant is met zijn bedrijf Procensa de grootste huurder. 85 mensen werken er in zijn laboratoria. Ja, daar zit Rani te werken inderdaad. Uh, Rani werkt momenteel. Uh, Kijkend door het raam zie ik een jonge vrouw met witte stofjas en blauwe plastic handschoenen aan. Ze spuit vloeistof in glazen buisjes. De stof is die we produceren hier. Osensa probeert een medicijn te ontwikkelen tegen de ziekte van Duchenne, een zeldzame spierziekte bij jonge mannen. En daar zijn we hard op weg mee om daar uh, proberen een geneesmiddel voor te maken. Drie gebouwen heeft BioPartner. Het derde is net opgeleverd. En in elke gang hangt tenminste één rode douche met rode hendel eraan. Die, die hangen daar. Mocht er in de laboratoria iets fout gaat met zuren of wat dan ook. Of in de brandvlieg, wat er hopelijk nooit gebeurt. Dan kan men eronder gaan staan, eraan trekken en dan, dan blust het. Hopen we. Henk Venema verhuurt zijn ruimtes aan heel divers onderzoek. Nou, er is een bedrijf bij ons wat uh, aan het experimenteren is... om te zorgen dat medicijnen direct... Uh, in de hersenen terechtkomen. Daar zijn ze heel ver mee gevorderd. Uh, we hebben een bedrijf hier uh, wat uit vissen schubben lensen maakt. En zoveel verschillende onderzoekers bij elkaar, dat biedt voordelen, vertelt huurder Hans Schikkan. En mensen komen regelmatig bij elkaar, leren van elkaar. Je bent met dezelfde problemen bezig, dezelfde oplossingen soms ook. Uh, Weliswaar op eigen gebieden, maar het feit dat je bij elkaar zit is een hele belangrijke bron van inspiratie en van onderlinge hulp ook. Biopartner is een non-profit stichting voor startende bedrijven die medicijnen of vaccins ontwikkelen. Maar betekent dit dan dat een huurder die na verloop van tijd succes heeft met zijn onderzoek dus plaats moet maken voor een ander? Een starter is voor mij nog steeds een starter, zolang hij meer uitgeeft dan dat hij verdient en nog steeds met een nieuw product bezig is. Nou, dat is wat Hans al zegt, dat kan 10-12 jaar duren. Op het moment dat er substantieel geproduceerd gaat worden, dat men zeg maar eigen inkomsten heeft die groter zijn als de kosten die ze moeten maken voor het onderzoek, dan moeten we eens ernstig met elkaar praten. Maar het kan ook best voor zijn dat je tien jaar bij biopartner zit zitten en dat er dan ineens in de laatste fase het misgaat, dat het gewoon niet goed gaat. Laten we het niet hopen, maar die kans is altijd aanwezig. Het blijft een proeftuin wat dat betreft. Dat gaat een proeftuin, absoluut. We hebben hier nu 60 bedrijven binnen Biopartner, 450 mensen. En die werken allemaal op hun beurt aan iets nieuws. En morgen dan hebben we het over het terrein... rond de voormalige gasfabriek in Groningen, het Ebbingenkwartier, Want ook daar wordt aan iets nieuws gewerkt. Na vijf na het nieuws van vijf uur hebben we aandacht voor Egypte. Ze zitten daar in spanning. Uh, het referendum is geweest over de nieuwe grondwet. We wachten nog op een uitslag. Wordt het ja of wordt het nee? En we praten met internetjurist Arnoud Engelvriet over de hacker van de kersttoespraak van de koningin. Is hij strafbaar of valt dat wel mee? Tot zo. Waar moet u in het nieuwe jaar heen met uw geld? Als uw beleggingen in een achtbaan zitten...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 Alex, resultaat geldt. Dit is Radio 1.